Met slam, knallend het jaar uit. Vanaf maandag, feest op je radio. Hou ze in de pauze. XXL. Niets Jarno van der Wielen. Is 9 minuten over 1 en betekent: dit is deel 2 van de Vrijdagwerkdag. Yeah. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Oh, het weekend longt en dat is lekker. Natuurlijk vaste prik om één uur. Daar is hij weer, tot twee. Rehab in de Sleem Mix Marathon. Beats on can you feel that frequency? caught up other Een klein mix marathon En ook in de Hunkermuller. Lekker setje. Ja, Hij is aan het knallen. Dit is Rehab. Tot twee uur in de mix op Slam. En nu een track van de Heerhorst en Pieter Pan. Dit is Moonwalker in de mix. Girl, for the girl So shit and it's beside you. Nothing wrong with the nutshell playing right through the sky. You and I had Fuck de Neighbors, onder andere van Slam-luisteraar Vincent. Lekker bezig over de helft van de vrijdag-werkdag heen. En natuurlijk vaste prik tussen 1 en 2. Hij is lekker aan het knallen. Dit is Rehab in the Mix. Zometeen een trek van John Newman, What Would I Do. Ook Tiny Jester, For The Soul, komt eraan. En zitten we een beetje lekker in de wedstrijd op vrijdag... of een kater van de kerstborrel? Drop het via de app van Slam, thank you. Van de DJ-wereld krijg je 24 uur lang op vrijdag de Slam Mix Marathon met straks nog Adriatiek, Divine Chaos, Vintage Culture en ook Frank in Bizarro komen er nog aan. En we hebben zo'n vast momentje, zo'n vast euforisch blijdschap momentje. Iedere vrijdag tussen 1 en 2. De Hoyer Rehab, nog een kwartiertje in de Slam Mix Marathon. Ricardo onderweg is naar een kerstborrel, een etentje en een overnachting erbij. En de baas betaalt. Waar werk jij dan, Ricardo? And this is the way we crash the body. Ik wil het best weten eigenlijk. Maar wat lekker dat we je soundtrack mogen zijn voor misschien wel jouw ultieme kerstborrel: de beste die je ooit gehad hebt. And this is the way we crash the body. de komende festivalseizoen. Ik begrijp het wel. Wat een beukers is hij aan het wegstarten. Rehab in de Mixed Twee uur bij Hilke Boersma. Veel plezier met Adriatiek in de Mix. Een happy weekend. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag, 24 uur in de Mix. Met Slam ga je niet suf. Buh, saai. En kalmpjes. Maar knallend het jaar uit. Maandag. Hou ze in de pauze. XXL. Sluit 2025 af met confetti uit je speakers. Hou ze in de pauze. XXL. Vanaf maandag. Slam. 18, speel bewust.